De Sporting, de Sporting is erop En de Sporting, de Sporting, de Sporting is erop Zijn de beste, ja de beste, de beste van het pak En ze hebben dan de beker, al alleen zeker in de zak Oei, oei, oei, oei, oei, een millimeter te het zat erin ze. De Sporting, anderlecht. Sloeg Real Madrid met lippen en nano, fazekas, Jurion en heilens en verbiest. Cornelis en de puis, die speelden met hen kat en muis. En de sporting, de sporting, de sporting is erop. En de sporting, ja de sporting, de sporting is erop. Zijn de beste, de beste, de beste van het pak. En ze hebben dan de beker al heel zeker in de zak. Allee, stuut, stuut, stuut, stuut, zeg het jongen, zeg het, stuk, stuk, man. En Lansens en Van Iems, en Stokman niet het minst, die maakten elk een kerf. Orland die was reserve. en thuis greep Jurio, daarna zijn zwaar kanon, en Vicende draaide zich om.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 We zijn er iets, Ah, oh, dat is het volgende. Ja, ze hebben goed gespeeld. Ze hebben goed gespeeld, hè. Hier het best. Liepens deed de rest. Met twee penalties. Nee, de nog vies. En de kapitein gaf nu links naar rechts. Leven lang, de ander, licht. Lang zullen ze leven. In hun kleuren. Paar,